dus is absoluut voor jou heel makkelijk. En ook nog eens van topkwaliteit. Tegen een topprijs. Dus BlueRivetJeans.com? Zeker. Kunnen we misschien nog heel even stilstaan bij dit leuke apparaatje? Nee, daar willen we niet bij stilstaan. Want dit heb jij van mij gekregen. Ja. Muziekdoosje. Zat er niks omheen? Nee. Zat er nee. geen uh, kerstversiering omheen? Was het gewoon een, uh, alleen dit? Nee, dat zat er wel omheen. Dat ja, had, toch? Dat, dat heeft hij er nog. Er die zat toch een leuk karton, een winters kartonnetje ja, eromheen? Dat omheen er niet leuk. Dan moeten we er vanaf. Laat ook niet een doos op een Playstation zitten? Nee, die, kijk, nu heb je dus gewoon een doorzichtig speeldoosje. Maar ja. volgens mij moet daar een soort van kerstverpakkingje nog omheen, of niet? Ja. Dat dacht ik. Heb je kapot gemaakt? Ja, dat is de doos. doe maar even voor de sfeer nog. Bedankt nog, was. Chrissy B is coming to town. bij Man, Man, Man de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Hey, welkom bij Man, Man, Man de podcast... waarin wij niet proberen te struikelen op het levenspad van de moderne man. Nee, het is nee. waarin wij proberen niet te struikelen. Want Bas heeft dat terecht aangekaart de vorige keer. En dus zijn ja. hebben we het boek er even bij gepakt. Nou, het ligt hier. En op de cover van ons boek staat... Bas, Chris en Noemien proberen niet te struikelen... op het levenspad van de moderne man. Dus Bas, je hebt al die tijd gewoon gelijk gehad. Ja, Nou ja, al die tijd, het viel mij vorige keer pas op. Maar ik kreeg inderdaad ook bijval van iemand die zei... ja, eindelijk is dat gecorrigeerd. Uh, dus ja, nou ja, ik ben wel de hoeder van de Nederlandse taal. Toch echt jammer dat een seizoen tien afleveringen heeft. <lacht> en dat het bij aflevering negen, nou ja. eigenlijk acht, opvalt. En bij negen wordt het echt definitief gecorrigeerd. <lacht> nou, en bij tien is het pas... En bij, ja. Dan heb je er echt wat aan, want ik ja, zei net ook nog fout. Precies. Ja, precies. Maar bij de volgende, bij aflevering 10... Ja. is het sporran en is het helemaal goed grammaticaal gecorrigeerd. Dat beloven we. Ja. Niet echt heel hard, maar goed. Nou, fijn begin in ieder geval. Is dat ook weer opgelost. Uh, ik ben Chris, de host van deze aflevering. Rechts van mij zit de man die altijd voor een frisse wind zorgt... Domien Verschuren. Hallo Chris. Hi Domien. Hi. En uh, links van mij zit dan weer de man die dankzij het verlies van zijn haar... het steeds zwaarder heeft tijdens de winter door die koude polwind op zijn knar. Pas Louise. <laughs> Hoi. Hoi. Ik draag wel mutsjes nu ja. Ja zo kom je binnen inderdaad. Ja. Ik herken je bijna niet. Welkom bij de negende aflevering van seizoen 5. Maar allereerst even iets van een luisteraar. Via de website mamamandepodcast.nl en Instagram slash mamamancast kun je ons altijd bereiken. En we hebben dus dat telefoonnummer. 06 42 24 3907 Dan is dit een bericht van ja iemand die helaas anoniem is, dus ik ben niet je naam, maar het is wel een leuke vraag. Hele goede morgen, mannen. Ik uh, heb een uh, vraag van jullie. Thuis ben ik samen met mijn vriendin enorm aan het verbouwen. We hebben een muur tussen de woonkamer en de keuken uitgesloopt. Op dat niveau zijn wij aan het verbouwen. Dus we hebben ook niks in de woonkamer staan. Wat is zometeen een item wat in de woonkamer moet komen. En pooltafel gaat er helaas niet doorkomen, ben ik bang. Maar hebben jullie nog andere tips? Wat kan er niet ontbreken in een mannelijke huiskamer? Wat kan er niet ontbreken in een mannelijke huiskamer? Een strippaal. Hij gaat samenwonen met zijn vriendin. Twee strippalen. Ik zou zeggen een bank. Ja, ja, ja, natuurlijk. Maar echt een goede bank. Als ik één ding geleerd heb de afgelopen jaren... is investeer in een goede bank. Ja, echt? ABN. Nee, ja. Nee, sorry, zo flauw. Ook, natuurlijk. Helemaal niet leuk. Nee, een goede bank. Een goede bank? Ja. Waar je net even iets meer aan besteedt dan een paar honderd euro. Het mag wel een paar honderd euro kosten, maar dan, dan moet het wel echt van goede kwaliteit zijn. Ja, dus en een oké. goede, goede, royale bank waar je eigenlijk zo'n half, half bed. Geen ja. bedbank, Begrijp ik niet verkeerd. Nee, nou nee, nee. eentje waar je gewoon lekker in verdwijnt. Ja, vind ik heerlijk. Oh, ik, heb dus een, uh, ik ben nu in contact, nou ik kom maar niet in contact met mijn uh, modezaak, heet dat zo, meubelzaak. Uh, want ik heb een bank ook, net als jullie. Ja. We hebben jullie ook een bank. En die voor mij, die was vrij prijzig. Dus ik heb inderdaad geïnvesteerd in een goede bank. Je hebt een dure bank gekocht. Ik heb een dure bank. Alleen, hij is nu al een beetje... dat ik denk, nou, het is allemaal niet meer zo mooi. En hij is nog maar twee jaar oud. En hij, ja, als je erop hebt gezeten en je staat op... dan is het een soort Himalaya-landschap... laat je achter met allemaal deuken. En het is echt lelijk. Dus ik, heb, ja, dus ik heb een mail gestuurd... Uh, naar Combo Design in Utrecht. En die reageren maar niet. Uh, dus ik zou heel graag willen dat ze reageren. Want dan kunnen we dit misschien oplossen. Maar wat heeft het gekost? Uh, 3.000 euro. Dat is best een goede prijs voor een, voor een goede bank. Ja. Dat dat was, dan, mag, uh, dan moet je nog wel goed zijn ja, voor dat ja, geld. Ja, dat vind ik ook. En dat was ook nog in de aanbieding ook. Wow. Ja. Dat oh is nee, dat... showmodel. <laughs> nee. nee, het is wel echt een nieuwe bank. We hebben er acht weken op gewacht. Ah. Oh, kut hey. Nou, uh, reageren, eikels. En uh, een andere tip nog, uh, want we dwalen natuurlijk een klein beetje af. Het gaat weer over de ellende van Bas, maar er was een luisteraar met een vraag... Uh, Koop een ploert van een tv. Een ploert? Een ploert van een tv. Maar echt 65 inch, gewoon echt uh, motherfucking groot. Dus een bank en een enorme tv... Uh, dan, dan ben je helemaal gelukkig. Ik vind grote tv's wel discutabel. Ja, ik, dat ik, zeg je alleen maar omdat jij uh, een heel klein mini-tv'tje hebt... En een waar je, je kijkt met een verder kijker <laughs> exactly. op... en een microscoop moet je gebruiken om, om tv te kunnen kijken. Ja. Dat is de enige reden. En jij hebt geen ruimte voor een grote televisie. Klopt. Nee, maar ik wil, ik wil niemand aanvallen met een grote tv. Ja, maar wel. ik, <laughs> ik vies te laatst, uh, weet ik veel, ergens in een uh, boerenlandschap... en er stond een klein boerderijtje en die was blauw verlicht omdat er één hele grote huge motherfucker van de tv euh, in, in, aan de muur hing. Ja. Ik wilde daar bijna iets op Instagram van zetten. Ik dacht, jeetje, wat heftig dat je zo'n grote tv hebt. Nou, ik heb, was altijd heel erg content met mijn televisie. Ik heb niet een hele grote tv, maar ik heb nu wel een heel grote kerstboom deze december. En ik zie nu pas hoe klein mijn tv eigenlijk is. Dus door mijn enorme kerstboom wil ik nu een nieuwe tv. Nou, jij kan wel een slagje groter gebruiken. Dan wel, hè? Ja, absoluut. Want dat ja, heb jij? 120? Nee, joh. niet Diagonaal? Weet ik echt nee, joh, ik Centimeter? weet ik echt niet. Volgens mij heb ik een 42 inch. Kan dat? Dat kan heel goed. Ja. Ik heb echt geen flauw idee hoe groot mijn tv is. Maar ik was er altijd heel erg content mee. En nu pas zie ik... Nou, hij mag inderdaad een slagje groter. En wat misschien leuk is... is uh, pannenonderzetters aan de muur. Ik heb, dat zijn geen pannenonderzetters. Dat zijn pannenonderzetters. Suzanne en Freek hebben dit ook. Wij zijn geïnfluenced door Suzanne en Freek. Sorry? Ja, en die hebben ook... Het is helemaal fashion nu. Nu heb je allemaal van die leuke rieten. Nou ja, het lijkt inderdaad een pannenonderzette. Dat plak je dan aan je muur. Ja. Maar dat is het niet... Nou, ja. En waarom dat is, je is dat niet, je. Blind... Dat is het riet. Niet Leuk. Sorry. Ja, om, om uh, even een beeld te schetsen. De, ja, er hangen gewoon vier rieten pannen En één uh, onderzetter voor een uh, mok koffie. Hangen hier aan de muur. Nee, ja, maar. Ja, het is... Het, is... Het, het ja, totaal. Daar ja, mag oh, je iets van zeggen. Je ja. ja, wil graag doen. want Ik hier. ben echt helemaal voor decoratie in je huis. maar ja. ik vind dit zo stom. Ja. Waarom? Nou, en ik zag ik, het ook bij Suzanne Vreken. maar ja. ik vind het echt helemaal niks. Nee. Want Bas heeft gelijk. Het zijn onderzetters voor grote pannen. Ja. Dit, dit legde mijn moeder vroeger op tafel als ze een pan silicokarne gemaakt ja. had. En het had ook ongeveer dezelfde prijzen zonder zetten. Het kostte geen drol. Maar vind, de... jij, vind jij het mooi Vind je het, het leuk? Ook... Nee, ik vind het absoluut mooi. Ik, bedoel, ik kwam er niet mee, Charlotte kwam er mee. Uh, en daarnaast hangt ook een leuk spiegeltje van, uh, van bamboe. Ja. Althans, Bam. de spiegels van glas, maar de omheening is natuurlijk weer van bamboe. Maar mag ik er nog één ding erop Ja, nog één ding Oké, okay, dat je het mooi vindt, dat is dan de smaak. Maar ja. De compositie. Ja, die is niet helemaal. Uh, nee. Ja, maar je moet er ook meer hebben dan vier, denk ik. Ja, misschien wel. Maar zullen we even een foto van dit op nee. Instagram zetten? Ja, alsjeblieft. Nee, dat ja. gaan we even plaatsen. <laughs> dit is leuk. En dan laten mensen maar stemmen of ze het mooi vinden of niet. Ja, ik ben Team Chris. Ja, dat begrijp ik. <laughs> Goed, dan de actualiteitjes. Eh, want we hebben een hoop te bespreken. Nou ja, valt mee. Maar dit is toch wel even een dingetje. Jongens, we zijn aangekomen bij aflevering 50 van Mamma Mam de podcast. Ja. Hey. Jee. Yeah. Hey. Van harte gefeliciteerd jongens. Ja. Ik weet nog goed dat wij een uh, klein flesje bubbels opentrokken bij de tiende aflevering in seizoen 1. Had ik toen meegenomen. Had ik helemaal over nagedacht. Ik ga met mijn vrienden ga ik dit heugelijke feit vieren. We zaten bij mij thuis ja? We namen op. Ja. Weet ik nog? Ja. We zitten nu bij Chris aan de keukentafel ja. met een biertje. Flesje bubbels zou lekker zijn. Heb je, ja. Heb je niet aan gedacht? Nee. Je bent de host. Ik ben de host. Je weet dat het aflevering 50 is. Ja, wist ik. Ik heb dat niet gedaan. Nee. Sorry. Nou, ik wel. Ik heb wel een set op mijn ja, <laughs> ja, dat is ook leuk om naar <laughs> te kijken. Maar nee, gefeliciteerd jongens. Waanzinnig. Aflevering 50. En natuurlijk vooral bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Ja. En dat uh, meen ik ook echt. Goed, dan uh, Bas. Uh, er staat hier een reportage in mijn, uh, in mijn uh, computer. Want ja. jij, hebt, jij bent op pad geweest. Ja. En je hebt een reportage gemaakt? Ja. Nou, laten we daarbij laten ook dan. <laughs> Super, bedankt. Volgende punt ja, helemaal leuk Prima. op de agenda. Nee, ik kreeg laatst een, een bijzonder voorstel. En, en, en die heb ik genegeerd. En toen nog een keer. En toen heb ik weer genegeerd, toen weer. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Um, en daar heb ik een kleine repo over gemaakt. En die, die wil ik jullie graag zo meteen laten horen. Maar wat? ik dacht, we kunnen het nu doen. Maar we kunnen het ook aan het eind van de aflevering doen. Um, ja. ja, maar helemaal na de afkondiging ook... Na onze stem, onze vrouwelijke stem. En dan een tien minuten pauze. En als je dan nog luistert, dan je repo. Nee, flauw. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat komt omdat je mijn pannen Mag ik een kleine, want ik weet ook helemaal niks. Mag ik een kleine hint? Ja, dat is een goeie. Ik ben een tip van de sluier. Maar past dat in het thema van vandaag? Nou, uh, in die zin dat het koud was. Ja. Het was koud toen ik het ging doen. En ik had een muts op. Jeetje, ja. ik weet nu nog niks. Nee, en dat is ook helemaal niet groot. Maar ik vond het gewoon zo'n gek voorstel. En ik dacht, oké, okay, ik ga dit gewoon doen dan. En uh, dat was gewoon bijzonder. En toen dacht ik, ik ga er gewoon iets van opnemen. Want dan heb je ook, uh, ja, in de, in, de, in de podcast heb je er ook iets aan. Nou, leuk. Nou, ja, hou je vast. We gaan eerst nog even een podcast opnemen. Ja, maar, maar daarna, het, daarna <laughs> komt het, het, het, het, het fantastische... Uh, hoogtepunt van Bas nog, de reportage. En uh, dan nog iets anders, dat uh, moeten we ook wel even aanstippen. Uh, 10 januari zouden wij natuurlijk in de uh, Goudse Schouwburg staan... voor onze live-registratie van uh, onze laatste aflevering. Ja, dus dat gaat nog steeds doen. door. Wij, wij zijn nog steeds in de Goudse Schouwburg op 10 januari. Maar alle andere uh, theaters waar je naartoe zou gaan... ja dat gaat dus niet meer door vanwege de nieuwe maatregelen. Zo, ik ben hier echt goed zuur over. Ja. Ik wil het wel even hard op uitgesproken hebben. Ja. Want we hebben natuurlijk de afgelopen maanden al heel vaak shows moeten verzetten... en dingen moeten cancelen en... Ik dacht echt, toen we dit hadden gepland... want dit hebben we een beetje bekoksthoofd zo in november... toen dacht ik, nou, 10 januari, dan zijn we echt wel in de kleer. Dat zal echt wel goed komen. Komen die maatregelen tot 19 januari. Ja. Dus we kunnen niet meer in die 40 theaters gaan zitten. Um, maar gelukkig is er een livestream. En dat vind ik super tof. We gaan voor het eerst gaan we via een livestream... gaan we de laatste aflevering van seizoen 5 opnemen. Dat is aflevering 10, de volgende. En daar kan dus iedereen bij zijn... Dus nou ja, soms was er wel eens wat gemoor over het aantal kaarten. Dat is er nu niet meer. We hebben namelijk kaarten voor iedereen. Ja. Ja. Dus maar... via mamamandepodcast.nl slash januari kun je zien wat je precies moet doen. Kun je op kopen drukken en dan krijg je een linkje. En dan kijk je op 10 januari, zondagavond 10 januari... de opname van de laatste aflevering van dit seizoen. Ja, leuk. Wat zou je anders gaan doen? Ja, niks. Je zit in lockdown. Je het kunt het niks. Is, je bent totaal, het is 10 januari. Je bent verdrietig, depressief. Nou, dan zou ik echt naar ons kijken. Dat zou ik echt doen. En als je ja. daar echt iets in hebt, koop dan ons boek. Dan kan je dat nog lezen. Of ons bier. Of ons bier. Dan kun je koop dan iets van ons. Want ja, het zijn zware tijden. <laughs> Goed, dan aflevering 9 van seizoen 5 van Man, Man, Man de podcast. Met als thema... Winter. winter. Winter. Koud. En dan wil ik gelijk even beginnen met een... Nou, misschien is het bijna meer een uh, dilemma dan een stelling. Maar ik heb wel als stelling geformuleerd. Een echte boom is beter dan een neppe boom. <laughs> Het zit zijn nog een gekke eerste stellen. Hoe oh, is dat een gekke eerste stelling? Een nepeik. Zit je een nepeik nee, in je ja, tuin? een kerstboom dan. Oh, oh oké. Okay. Een neppe kerstboom. Nou, nou een ik zit aan... boom is beter dan een... Ik zit naar die van jou te kijken. Jij hebt duidelijk een neppe. ja. Maar ook echt duidelijk een nep. Nou, dit was geen... ik vond het wel nou, een leuk, uh, leuk, leuk, leuk boompje nog. Yeah. Je moet er even goed naar kijken, want er zit zelfs bruin doorheen. Ja, ja. nee, ik vond, ik, ik, het een ik, mooie. heb je gecomplimenteerd ermee. Ja, nou, ik, ik, ik hou niet van nepbomen, nee. maar ik vond deze... Ik was heel even... Uh, je dacht heel even, nou mijn god, heemeltje hemel, lief. Mooi boompje, dacht, mooi dacht ik. Mooi boompje, ja. Maar is het een boom met de lampjes al geïntegreerd, of niet? Nee, we hebben we zelf gedaan. Zelf gedaan, ja. helemaal. Ja. ja, ik weet niet. Ik had vroeger, lang, lang geleden... Had ik ook een nepboom. Had ik een dure nepboom gekocht. Die heb ik één keer opgezet... En daarna in de berging gegooid en nooit meer daarna, daarna omgekeken. Echt? En sindsdien heb ik altijd een echte. Ja, ik vind, je moet wel een echte hebben. Je moet een echte boom hebben, nou, anders is het geen kerst. Ja, ik ben daar kan niet meer, echt hè? Te duurzaam voor. Kan niet Ach, meer. Ik ben ik duurzaam ja, voor? Ja, ja, ja, ik denk aan het milieu. Ik heb een boom gekocht Ach. met tien jaar garantie. Dat ding bestaat uit drie onderdelen. De takken vouwen bijna zichzelf uit. Het is echt in vijf minuten stond dat ding. En dat doe jij voor het milieu? Dat doe ik voor het milieu. Voor de wereld doe jij dit? Absoluut voor oh, okay. de wereld. Want ja. Het wordt steeds warmer, ook in de winter. En uh, daar hou ik niet van. Ik hou van een beetje sneeuw. Dus ik koop een nep, nep kerstboom <laughs> één keer in de tien jaar. Dat is wat ik aan het doen ben. Wauw. Jij nou. heb, wist, je, wist je al van klimaatverandering, Chris? Nou nee, ja, ik hoorde daar iemand over, dus. Uh, toen ik haar aan het spreken. Nee, was. nou ik, ik, ik, voelde, ik, voelde, ik voelde het wel. Ik ging dus een echte boom kopen, ook hier, hier om de hoek. Um, ik kreeg nog 5 euro korting, was heel lief. Uh, maar ik voelde me wel ook weer, ook weer schuldig hierover. Ja, kerstbomen? Ja, omdat mensen dat ook al veroordelen. Mag ook niet meer. Je mag geen kerstboom nee, meer kopen. Nee, dat de meer. Nou, is. Sorry, deze doet. rel heb ik even gemist. Dat ja, het nee. niet meer mocht nee. Nee, dat weet je niet. Nee, je moet of, uh, want je hebt, uh, uh, nou ja, bomenkappen en dat één keer in huis zetten en dan weer wegflikkeren. Dat is natuurlijk uit en boze. Dat mag niet meer. Nee, dus jij met, met uh, hoe heet het, met, met, met worteltjes gekocht? Nee, met een, uh, gewoon een houten kruis eronder. Ja. Een kluit bedoel jij? Een dankjewel. Dan ja, ja. Nee, hij staat gewoon op een kistje met een houten kruis eronder. En uh, dat zit. Nee, dus deze gaat gewoon uh, in januari de deur uit. Maar je kunt tegenwoordig ook recyclebomen ja. kopen. Ja, precies. Ja. En dan heb je uiteindelijk heb je een pensioenboompje of zo, ja. toch? Dan, uh, na tien jaar, dan is het zijn laatste jaren. Dan is het klaar. Ja. Dus dan koop je dit jaar koop je een boom. En die lever je dan ook volgens mij weer in bij de kweker. En dan zegt de kweker, hier heb je een voucher voor volgend jaar. En dan mag je met die voucher mag je weer... Een nieuw boomje ophalen dat dus het hele jaar heeft kunnen doorgroeien. Een ingeleverd boompje. vind ik eigenlijk best wel een goede deal. Ja, nee, nee, vind ik ook een goede deal. Maar dat heb ik niet gedaan dit jaar. Ik nee. ben gewoon weer naar de gegaan gegaan. Ik heb gewoon weer een dode boom gekocht. Ja. Maar Je ja, hebt echt een dode boom. Je hebt ook, er zit ook geen blijktje mee. Zo'n echt helemaal, helemaal door. Gewoon nog een bruine boom. Gewoon een bruine boom. Geen naalden meer. Nee. 40% korting. Lampjes die stuk zijn. Ja, ja en dan niks. afgebroken piek. <laughs> Gezellig. Ja, Want <laughs> toch alleen maar, mij het uit. Nee, ik heb een, uh, wel een echte, maar hij, uh, hij ademt niet meer. Maar ik vind. Hij ademt niet meer. Nee, ja. nee ik, ik, vind, ik vind je moet wel een echte boom hebben. Ja, ik zit eens naar die van jou te kijken, Chris. Je vindt hem dan... echt lelijk. Nou, en dat is een nee, hele. Even op lelijk. mijn inboeder op, op dit moment. Prima, ik vind maar. hem te perfect. Ik ja? vind hem gewoon te perfect. Dat vind ja. ja. Hij heeft niks geks, hij heeft niks raars. En kerstboom moet ook. Jij hebt bijvoorbeeld een, je hebt, een... hebt echt een propje heb jij in je woning staan. Een dat is Maika. Ja. Nee. <tossimus> Sorry. <tossimus> ik heb helemaal geen kerstboom. <tossimus> <Nee>. <tossimus> dat is, is gewoon Maika. Nee, die lampjes <tossimus> Sorry, <Maaike. tossimus> is Sorry Maika. Dit zal ze leuk vinden. Dit zal ze niet leuk. Vind. Dit moet ik weer thuis <tossimus> ja. helemaal gaan, uh, gaan lijmen. <tossimus> Sorry Maika. Dat <tossimus> is een grapje. Ah, dat is Maika. dat wist ik niet. Sorry Maika. Nee, je hebt een mooie, volle, uh, dikke boom, ja. jij, in de ja, kamer. Ja, nee, uh, zeker hoor ik vaker. Ja. Um, maar dat vind ik leuk. <laughs> je, hebt, je, hebt een, je hebt geen perfect boompje, toch? Nee, dat klopt. Dat is toch, ik vind het geinig. Ja, het en klinkt het nu toch heel dubbelzinnig. Ja, omdat jij dubbelzinnig gemaakt nee, hebt. Nee, hij deed het. Want hij zei, ik, dat hoor ik vaker. Ik heb gewoon een dikke boom. Ja, ja <laughs> punt. Okay. Volgende stelling, godsnaam. <laughs> ik heb mijn kerstboom het liefst het hele jaar in mijn huis. Is het gaat een kerstboom? Het nee, ja, maar ik, vond, ik begon wat is het is zo. Ja, nou, Ik ben de host en het gaat even over kerstboom, oké? Okay? Ja, wat is er nou? Over winter? Vier de kerst in de zomer. Nee. I rest my case. We gaan zo meteen ook winterse dingen bespreken, oké? Okay? Maar het gaat nu heel even over de kerstboom. Oké, okay. okay, leuk. Nou. Maar, wat was de volgende, de volgende, volgende stelling? Volgende stelling is: Ik heb mijn kerstboom, mijn neppen dan wel echte, het liefst het hele jaar in mijn huis. Nee. Nou, Chris, begin jij maar, want oh, ik ja? heb niet zin dat je heel graag dingen over willen ja. vertellen. Nee, ik niet, echt. Oké. Okay. Nee. nee, ik ook niet. Jij, Domien? Nee, ik ben heel strikt hè, met de kerstboom. Oh ja. Dus hij komt erin op het moment dat de Sint. Vertrokken is dus op 6 december mm -hmm. of 7, maar nooit op 5 of daarvoor. Nee. En hij gaat eruit op drie koningen. Op drie, en dat is 6 januari. 6 januari. Ja, nee, ik ben uh, meestal was ik eigenlijk ook wel strikt. Uh, is inderdaad gewoon 5 januari, dus 6 januari in de ochtend, bal meteen die kerstboom. Mm -hmm. Maar ik merkte dit jaar, door de treurnis van het thuiszitten en de corona waar we allemaal in zitten, had ik gewoon zin in wat verlichting. Letterlijk een figuren. Dus ik heb al uh, midden november... heb ik die boom al uh, in mijn tuin, wil ik zeggen... in mijn huis gezet. Nee, je was niet de enige? Nee, ik was zeker niet. Maar ik voelde me wel een trend zetten. Ik was echt vroeg. Ik oh, was echt vroeg. Jij was half november, ik voelde was je me niet me echt vroeg? vroeg. Ik, voelde me echt, ik voelde me echt heel even een influencer. Nee, Chris. Als je, nee. En, als ik, half half september, heet? half september... dan was je echt een influencer ja. geweest. En ik denk dat ik hem even door, door heel januari heen trek nog. Want, ja? Ja, omdat ik vind januari de kutste maand die er bestaat... Dat is echt, na, na, na een fantastische maand als december... met Sinterklaas, met kerst, met oud en nieuw... met gezelligheid, met geluk, met plezier... dan komt januari. Dat is echt een maand... Wat doe je in januari? Ik wacht alleen maar tot het februari wordt. in januari. Ja, want dat is een leuke maand. Nou, beter dan januari. Er is dus januari er alweer op. En februari vind ik altijd een cadeautje, omdat het vaak een korte maand is. En dan ben ik sneller jarig. En wat? Want ik ben 9 maart jarig. Maar, maar, kind. We... <laughs> wat wat, wat, wat, wat doe je nog meer om januari op te leuken? Behalve de kerstboom laten nou, dat was het wel. Dat is het. Ja, ja, ja wat moet ik meer doen? M mijn ja. verjaardagvier. <laughs> Nee, nee, leuke dingen toch? Ben jij aandacht januari, januari? Je dacht februari. Nou ja. 14 januari. Oh, oh nee. Wanneer ben je ook alweer 27 januari. 27 januari, dat wilde ik zeggen. Nou oké, okay. maar dat is ook het einde van januari. Dat is dan nog een lichtpuntje in die maand. Maar ik vind januari helemaal niet zo'n kutmaand. Ik vind nee? Altijd, nee, ik vind het altijd wel lekker. Ik vind het wel een lekker frisse, oh nee. frisse maand, Nieuw jaar. Nou, dat is niet meer tegenwoordig. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gaan we zo ook nog stilstaan bij het weer, Chris? Of is het de volgende stelling weer een kerstboom? We gaan zeker zo meteen stil zijn bij het, bij het weer. Oké, okay, okay. nee, dan, dan bewaar ik dat nog even. Nee, uh, ik, wil, ik, ik ken al die protocollen niet rondom kerstbomen. Ik koop hem als ik, het, als ik er zin in heb. En ik gooi hem eruit als ik er zin in heb. En uh, dat doe ik dan wel in overleg met Maaike. Dus wat zij wil, dat doe ik dan. <laughs> Ja. Dan, uh, winter is het mooiste seizoen dat er is. Nou ja, dat gaat dus een beetje over het weer. Ja, zeker. Ja. Leuk dat je het aansnijdt. Ja, nee, ja, goed. Uh, <laughs> ik het even naar boven gehaald. Maar, uh. Ik zat te denken, wij maken natuurlijk ook mamma-man de podcast. Ja. Uh, ik vind het ook echt een mannenseizoen. Toch? Winter? Ja. Houthakken? Ja, houthakken, Ja. kappen. Het is echt iets wat je allebei niet doet. Nee, nee maar er dat, dat wordt ons natuurlijk vaak gevraagd... Uh, als we een keer een interview hebben naar mannelijkheid... en dan zeggen we altijd naar mannelijkheid is stereotypen, ja, jagen en houthakken. Dus ja. dit klopt, ik ben het wel eens met Bas. Ja, vind ik de winter. Maar goed, tegenwoordig kun je gewoon in je korte broek kerstvieren... En, uh, en je Hawaii-shirt. Want het is godverdorie 25 graden buiten. Het is er niet te geloven? Het is niet kou. Jij kan zonder jas binnen. Ik ben vandaag, en het is uh, eind december dat we dit opnemen... ben ik zonder jas... Nou, ik wilde zeggen naar je toe gelopen, dat is niet waar... want ik ben wel in de auto gaan zitten met de verwarming op 25 graden... maar <lacht> ik ben zonder jas in de auto gestapt. En dat zou ik normaal in december zeker nooit doen. Dus is het nee. eerste jaar dat ik echt door heb dat december echt warm is. Dat is echt heel raar? Dat is heel gek. Maar het probleem lost zichzelf op, denk ik. Want um, ik wil lekker de houtkachel thuis aansteken. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet doen als het buiten 25 graden is. Terwijl de houtkachel is natuurlijk de hele oorzaak van het probleem. Ja. Dus dat doe ik nu niet meer. Dus ik denk dat volgend jaar wel weer, uh, wel kun, weer beter wordt. Elfsteden we toch? Elfstedentocht volgend ja, jaar? Omdat denk, volgend ja, dan jij niet meer ja, die houtkacheltje. Ja. Ja. Ja. Uh, voor mij is, het, is de herfst denk ik het mooiste seizoen dat er is omdat ik dan al de voorpret krijg van zo meteen is het winter met al die leuke feestdagen. En, en in de herfst, dan is het weer lekker koud, ga je weer een truitje aantrekken. En dan, en dan vallen de, de blaadjes van de bomen en dan wordt het zo mooi bruin. En, en dan ga je lekker wandelen. Althans, ik zie mensen dan wandelen, terwijl <lacht> ik binnen zit. In het voorjaar ga je toch wandelen? Nee, in de, in de herfst ga je ook heel lekker wandelen. Je, ga, je gaat al in ieder seizoen wandelen. Maar Tuurlijk. Ja, dus <lacht> jij jij gaan... zeker? Ja, ik wandel altijd. <lacht> nou, ik heb vandaan nog gewandeld, jongens. Oh, ja, ja naar de supermarkt. Ja. ja. Ja. <laughs> en met weer terug die tien nee, stappen. Dat is denkbaar. Nee, in Hilversum. Oh, lekker. Mooi. Nou, ik ben daar ja. toevallig ook van de week geweest met, met een wandelingetje. Nou. Ik ja, wandelde is... naar Hilversum vanuit Utrecht. Ja, vond ik leuk. Het is ook prachtig. Het is heel mooi. Ja. Uh, maar mijn favoriete seizoen. Want jij begint nu over je favoriete seizoen. Dat is denk ik ook de herfst. Of de lente. Die twee. niet je de we Oh ja, mm, nou dan de herfst. Ja, voor mij ook. Ja, ja, ja vind nou, ik mooi. Nou, nou, er die nou, drie mannen wat... aan tafel die de herfst het leukste seizoen ja. vinden. Maar waarom oh, jullie dan? Ja, waarom? Want de herfst ook kut. Heb je net de zomer gehad? En dan is het lekker warm en heb je lekker feestjes in een normaal jaar... en een lekker festivaletje en lekker op vakantie ga je dan lekker naar Spanje of Italië... en dan wordt het herfst en druilerig. Ik vind het ook, hè. het is ook mijn lievelingsseizoen... maar ik probeer even op te zoeken waarom we dat zo leuk vinden. Ja, omdat ik net zei, voor mij dan, dus, hè, die, die, die vallende blaadjes, het wordt weer wat kouder. Ik vind het weer wat knusser worden, het wordt weer wat sneller donker. Dus je, dat je, je, je, je zet, het weer zet wat sneller wat... weer een kaarsje aan uh, in, in, in, in, je, in je huis. Lekker mannelijk dus. En, ja, je gaat lekker een bokbiertje weer drinken, waar je mm. de hele zomer gezien ja. hebt gehad. Want dat is niet de zomer ja. dan, maar wel in de herfst. En ja. Ja, de ja, en je zet de kerstmuziek aan veel te vroeg. Wij ja. draaien al sinds half november ook kerstmuziek. Ja, ja. ja ik kan ja, er niet meer niet Nee? Nee, het is nu wel echt, ik denk, oh ja. Maar goed, ja, het zet toch maar gewoon weer opzetten. Voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Wat is jouw favoriete kerstliedje? Nou, dat is ook een stelling dat ik hier had opgeschreven... Maar die had ik gewoon van de voren. Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Ja. Uh, dat is denk ik de Holly and the Ivy van uh, Roger Whittaker. Oh! Ja. Doe eens een stukje. Want die heb jij toen ik vorige week bij jou thuis was. Had je die opstaan. Nee, ik ken het toch niet. Nou, okay. nou, Grappig dat jij ook weer een liedje kiest... dat nog nooit op de radio te horen is geweest. nee. nee. Nee, nou ja, ik ben natuurlijk zelf groot geworden met Driving Home for Christmas. Uh, ja! <laughs> ja. Oh, een jaar geleden dat we dat vertelden, he. In onze feestdagen-special van seizoen 3. Maar en Shaken Stevens vind ik dus ook. Oh, Merry is, Christmas, uh, everyone. Ja, ja. Okay. Okay. Uh, yeah. uh, yeah. Of Darlene Love met uh, All Alone on Christmas. Ook lekker. Zo, so, East yeah. Yeah. band, hè? Ja. Yeah. Zit die erin? De uh, hele East Street band met Darlene Love. Yeah. Allemaal? Ah. Ja. Niemand thuisgebleven? Nee. Ja, Bruce. Ja, Bruce die. Ja, maar goed, het zou natuurlijk gek zijn dat het Darlene Love was. Die dan met ja. Bruce. Zal optreden. Ja. Dus darling Love. Darling Love. Ja. En jij, Domien? Um, ja, ja, ik vind het lastig. Ik vind Andy Williams nog steeds heerlijk. Mm. Net. Zo uh, most uh, wonderful time of oh, the year. natuurlijk. Ja, ja, maar ja. ook It's beginning to look a lot like Christmas. Vind ik ook goed. Ook van gelijk een Home Alone, denk ik ook. Ja. Natuurlijk wel een beetje overgenomen door Michael Bublé. Die, ja, die ken ik niet zo goed. Ja, nee, maar dat is natuurlijk... De, de holiday season is voor Michael Bublé tegenwoordig. Oh ja, nee, ik luister geen Sky Radio. En ik vind... Wonderful Christmas Time van Paul McCartney. Ja. Oh. ja, Dat is denk ik toch wel mijn allerlievelings van allemaal. Ik heb Brenda Lee. Of ik ook goed verwacht. Brenda Lee! Around Christmas Tree nee. Die vind ik heel leuk. Nou, ik hoop een stelling over een kerstboom. Nu. Ja, zou ik nee, wel je je niet je over gehad nee. nog. Nee. Een kerstboom waarom zou je dat doen? Het gaat over winter. Dat is veel breder dan specifiek kerst, jongens. Eikels. <laughs> Eindejaarsgeschenken of kerstpakketten, die zijn een must. Uh, nou, voor eraan... ieder bedrijf om te geven aan ja. het personeel. Ja, vind, vind ik, ik wel. Ja, maar je moet het goed doen. Maar ik vind de leukste dit jaar, het is echt serieus, geen grap, is uh, van Miele. Uh, ja, hebben wij iets heel ja. leuks gekregen, toch? Ja, ja. Dat zijn de kerstballen in de vorm van een wasmachine en een stofzuiger ja. en een Over. De stoomoven. De stoomoven, uh, de wasmachine en de Triflex stofzuiger. Ja. Ja, nee, ja, daar heb ik erg om gelachen. En die hangen alle drie netjes in de boom. Nu bij ja, ons. bij mij ook, ik kan het dus hier zien. Dus de, de stoom over. Ik doe, het is grappig, want het zijn best grote kerstballen. Dus ik had laatst, toen stopte ik mijn kip in, in de kerstbal. <lacht> <lacht> Dat zou echt kunnen. Ze vallen echt lekker op. Ja. ja nou, geilig, ik heb ook een foto gemaakt op, uh, op ons Instagram account. En echt superveel mensen die zeiden ook: wat kun je ze halen? Daar had ik geen antwoord op. Want kunnen, volgens mij is we, het kunnen echt niet weggeven. Denk. Kunnen we niet een pakketje weggeven? Laten we dat gewoon nu doen. En okay. ik, ik ga het regelen. Oké. Okay. Um, nou, als jij het gaat regelen... dan komt het vast goed voor 2021. <laughs> Maak de slagzin af. Kerst met Miele is... Nou, puntje, en dan, puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje. Ja. En dan moet je dat iets leuks op invullen. En als je de wint... Dan, uh, dan sturen wij drie kerstballen... in de vorm van een wasmachine... een oven en een tri-flex. En waar moeten je het heen sturen? Naar... Um, ja, doe het lekker op Instagram ergens. Maakt niet uit. Doe het op Instagram. Ja. Zorg dat wij het zien. En, uh, Stuur een DM'tje of een story. doe iets in je story. Ja. En dan zien we het vanzelf wel. En dan uh, als je wint krijg je dat zo'n leuke trio aan gezellige kerstballen van onze goede vriend Miele. Een, een echte must-have, want Miele. iemand mijn beter. Ja, dus kerst met Miele is puntje, puntje, puntje. Vul maar in. Leuk, leuk. Oh, ik word, ik, mijn hoofd gaat nu al alle kanten op. Maar goed, je hebt ze al. Ja, ik heb ze al. Nou, ja. ik wil wel even, ook even klagen. Um, oh, gelukkig. Want er komt er een hoop troep binnen, hé. Het is niet te geloven. Mijn hele balkon ligt vol met plastic en dozen en shit. Omdat allemaal bedrijven allemaal troep opsturen. te Heb niet dingen opgestuurd. Hoef te hebben. Huh, wat krijg je dan? Je nou, DPG Media heeft mij een bak met troep opgestuurd. En dan werk je niet meer. Nee, dan werk ik niet meer. Wat ja, ik ben, troep dan? Ik ben nog in dienst tot uh, tot januari. Ja, gewoon troep. Um, en zo'n zo lafflesje, lavflesje, jus d'orange, weet ik veel. Twee. Twee nep glazen, twee plastic glazen, twee plastic whisky glazen met het DPG-logo erop. Ja, wanneer, hoe, wat denk je dat ik ga doen op zaterdagavond? Um, uh, wat zat er meer in? Een verloopt met daarin uh, niet openen tot 15 december, tot de QDJ het zegt. Nou, die heb ik geopend. daar ja, zat gewoon een tijdschrift in. <lacht> uh, ik hoef geen troep. Nee, maar stop met troep sturen. Ik hoef het niet. Ja. Ik, ik wil vind... leuke dingen, dat vind ik leuk. Maar... Ik werk nog wel voor dit bedrijf. Ik heb het hele kerstpakket nooit gekregen. N nog nooit, sinds je daar werkt? Ik heb nog nooit een kerstpakket van DPG gekregen. Huh, nee? Waarom? Ja, ik weet niet waar het aan ligt. Ik dacht eerst dat het lag omdat ik een soort van... anders, anders soort contract heb. Oh. Maar dat is niet zo, want Marieke heeft hetzelfde soort contract... en die heeft wel een kerstpakket gekregen. Oh. Want er zitten ritual in. Oh, die zijn lekker. Oh ja, die heb ik weggegeven, ja. Aan wie? Uh, aan wie heb ik dat ook weer weggegeven? weet ik niet meer, maar ik dacht daar heb je oh en mijn vader oh ja, mijn vader die was ja. er. Oh ja, want Mike en ik hadden bedacht als er steeds als er iemand op zitten komt, hè, natuurlijk maar één keer één, per, één persoon per keer, uh, geven we iets uit, uit de troep per kids. Ja. We hebben nu een, een, een gabbelton van gemaakt. Maar ik heb nog niks gekregen van je. Je bent nog niet over nou, ben Van de week was ik nog bij jou. Ze mm. ik niks uit je gabbelton gehad. Nee, toen heb je niks uit mijn gabbelton Waarom gehad? Niet? Ja. ik wil nu iets uit je gabbelton. Oké, okay, nou dan gaan we regelen dan. Ja. Maar ik vind het wel echt een probleem wat jij zegt. Dat bedrijven denken dus nog steeds dat het leuk is om cadeaus te geven met daarop het bedrijfslogo. Dat is niet leuk. Nee, tenzij het is echt iets moois is. Ja, maar is. Een, een, een glas van plastic met daarop het logo van het bedrijf. Ja, ja wat dat, moet je ermee? Ja, maar dat is echt zonde van het product produceren. Wat? Ja, precies, want je gooit het weg. Je gooit het weg. Echt zonde. Hou ja. daarmee op. ja. Ja, want uh, uh, Maaike had een kerstmuts gekregen. Nou, je zag gewoon dat het echt een dubbeltje heeft gekost. Ja. denk je, joh, had er 25 cent tegen gegooid... dan had je misschien nog iets leuks gehad. Maar ja, gewoon troep maken en dat opsturen, stoppen. Uh, ik weet, vroeger werd ik wel een paar keer verrast... Uh, uh, met, met een leuk kerstpakket. En dat was eigenlijk niet eens een pakket. Maar dat was gewoon een fles champagne. Nou, niet de duurste, maar gewoon een leuke, leuke fles bubbels. En een, een, een, een kledingbond van de Bijenkor van 250 euro. Zo. Dat, dat zijn leuke pakketten, kan ik je vertellen. Ja. Nou, die tijd is ook wel voorbij. Maar nou, uh... nee, want ik moet zeggen... bij Q Music krijgen we altijd echt een, een, een goed kerstcadeau. Goed ja? ja? vorig jaar hebben wij een bond gekregen van 100 euro. Ja, en ja ik maar is wel leuk. En ik ben nog in dienst tot januari. Dus ik mag leiden dat ik nog een bonnetje krijg. Ja, ik krijg er wel een Maar nou, leuke... nou, wat jij net hebt gezegd, zou ik zeggen... reken er niet op. <laughs> <laughs> Het moederbedrijf heeft meegeluisterd, denk ik, ja. ja. Nou, maar Q is overigens mijn favoriete radiostation. Ach ja, nu wel. <laughs> De zomervakantie vind je het best in de winter. Deze snap ik gewoon echt niet. Nee, nou, dat komt. Uh, veel vrienden van mij, uh, die gingen... Uh, nou, bijvoorbeeld op de middelbare school uh, had ik een vriend, Derek En die ging altijd naar uh, Bonaire in de oh, winter. Oh, overwinteren. Ja, overwinteren. Dat ja, vind ik ook wel een beetje iets voor oude mensen eigenlijk. Ja? Ja. Nou ja, ja ik, ik heb het een paar jaar terug ook gedaan. Ik ben ook uh, in december een keer naar Curaçao gegaan. En ik ben uh, naar Bonaire geweest. En ik moet je zeggen, dat is wel lekker, hoor. Ja, ja even de zon op, opzoeken, een beetje zwemmen... lekker dobberen in de zee... en, uh, en daarna wat palmbomen zien, ver, verlicht zien worden. Je, je, je hebt wat vuurwerk daar... Nou, ik vond dat gek, want dat had ik in Colombia ook. Dan loop je daar 30 graden in je, in, je, in je shirtje en je korte broek... en dan staan er allemaal kerstmannen om je heen. Ja, dit is ook gek. Waarom is dat zo'n zo overheersende cultuur... met die gekke kerstman in dat dikke pak? Die staat niet in Colombia, want dan zweet je helemaal dood, joh. Dat is toch niet leuk? erbij voor de sfeer Geef de man gewoon een shirt en een, uh, en een hempie. Ja. En een biertje. En een biertje. Ja. ja. En een goede sandaal. En een goede sandaal. Staat hij daar? In zijn dikke klompen. Ik heb jarenlang geprobeerd om na het glazen huis... te overwinteren in uh, Dubai of zo. Ja. Maar dat wilde mijn... Uh, ik heb elf jaar relatie gehad. Oh. Dat is de eerste keer dat ik het dit seizoen vertel. Uh. Ik heb elf jaar relatie gehad. En uh, Carolien wilde daar nooit aan. Die wilde nooit met kerst en auto nieuw lekker naar de zon. Dus ik heb, dat, ja, ik heb dat nooit echt gedaan eigenlijk. Ik ben nooit gaan overwinteren. En waarom, eh, en waarom wilde jij het wel heel graag? Nou, het leek me gewoon wel geinig. Omdat ik zie het ook wel. En nu kan het niet vanwege de corona. Maar eh, ik snap ook wel ergens dat het lekker is... als jij zo na de feestdagen... Ik zat dan niet met de feestdagen doen. Ik zat het na de feestdagen doen. Dus dat je dan de 27e gaat... en dan tot en met eerste week van januari daar blijft. En dat je dan daar nog even je oplaadt voordat het nieuwe jaar begint. Ja, nou. Dus dat snap ik wel. Maar ik vind dus ook... Met dan de kerstdagen juist op een plek zitten waar het koud is. En waar het winterseizoen overheerst. Lijkt me ook heerlijk. Dat is veel leuker. Ja, ik heb op het punt gestaan om. Maar je mag natuurlijk niet meer reizen nu. Om een huisje in, in het noorden van Zweden of Finland oh, oh, te boeken. Wat ik mee. En dan daar een uh, kacheltje aan te steken en, um, uh, en daar dan lekker zitten. Dat heb ik wel overwogen. Jan. Ja, ik wil heel graag nog een keer met The Beast. Mijn auto, hè, een Volvo, komt uit Zweden. Wil ik heel graag eigenlijk met de kerstdagen een keer naar Zweden rijden. Om dan daar. In zo'n blokhut. Eigenlijk wil ik gewoon de clip van Last Christmas van Wemmeke in haar doen. Ja, is dat in Zweden opgenomen? Nee, is wel oh. op land denk ik. Ergens waar het echt heel erg uh, winters en sneeuwig is. Maar dat lijkt me fantastisch. Maar dan moet je dus wel eigenlijk met twee stellen... moet je daarheen en dan blokken hout op het haardvuur gooien en helemaal die kerstbeleving hebben. Nou, ja, mijn naam is Bergström. Ik kom uit Zweden. Ik ben er nog nooit geweest. Jij komt het, niet uit Zweden. Ik kom, het naam komt uit Zweden. De stamboom dus komt misschien uit Zweden. 60 generaties geleden is een keer ooit iemand gedacht: hey, er is trouwens hier water. Daar gaan we een keer overheen. Hey, ik ben ineens in Nederland. Nou, nu wonen we hier. Heb je dat, heb je dat wel eens uitgezocht? Ja. Het um, ja. lijkt me een onwijs je, interessante geschiedenis. vier geheimenis. generaties terug is, uh, is, uh, is een bergstreum van het, uh, het eilandje Gotland in Zweden. Dat is in het zuidoosten van Zweden. Die is naar Nederland gekomen. Omdat? Omdat hij, hij was uh, of profbokser of uh, scheidsrechter in het boksen. Hij deed in ieder geval iets met boksen. Waarschijnlijk was het een voetballer. Aangezien je mijn feitjes kent die nooit kloppen. Kloppen nooit. Maar, uh, die, en die is naar Nederland gegaan. Die is in Amsterdam terechtgekomen. En uh, die is gebleven. Wat een hart verhaal. Ja. Ja. En dat is dus die vechtersmentaliteit die ik ook heb. Dat zie je dan toch nog een paar generaties later. Ja, mooi. Dus ja, bij jou ja, dus is dat zeker wat. Zeg maar. Nou, maar ik moet hier aan denken. Omdat ik kreeg van de week een mailtje... ik heb een keer in een eerdere aflevering verteld over de omvlees. De naam van mijn moeder. Ja, gezondheid. <lacht> ja, bedankt. En ik kreeg een mailtje. En toen kwam ik in contact met weer een andere omvlees. En die heeft me de hele familiegeschiedenis uh, opgestuurd. En wat Leuk. ik zei, dat het uit Leiden kwam. En dat ze naar uh, de maatschappij van weldadigheid zijn gebracht... daar bij de demonstraten, zo in de buurt... Uh, dat was helemaal correct. En uh, hij heeft er nog veel meer details bij gegeven. Ik vond dat zo leuk. Ik dacht, oh ja, wat is deze podcast toch een verrijking van mijn leven? Ja. Ondanks dat jullie er ook in ja. <laughs> Nee, maar ik vond dat leuk. Dus uh, uh, ja, interessante geschiedenis om een keer uit te zoeken. Echt, ja. Heel leuk. Volgende stelling? Uh, nee. Nee, we gaan nee. Maar even door. Ik vond dat wel leuk. Nou, ik moet namelijk wel zeggen, want ik heb er nog wel iets over... dat ik toen ik als uh, een kind was... Uh, dacht ik altijd, iedereen die inderdaad in uh, uh, zomervakantie gaat vieren in de winter, dus echt uh, de zon om gaat zoeken, die is helemaal gestoord. Want uh, Home Alone 2 ja. in New York. Ja, ja. En dan zit zijn familie, gaat naar, naar Florida, ja. waar dan de hele tijd regent. Dat begreep ik ook nooit. Maar ik denk, waarom ga je naar Florida? Ja. Je hebt prachtige sneeuw in december in, in, in, in New York. He? ga daarheen. Ja, maar ja. New York kan ook wel echt min 30 zijn, hè? Koud. Echt heel koud. Echt niet normaal. Zo. So, daar is geen handschoen tegenop te vinden. Hoor. Nee, het is vreselijk. Maar het is wel lekker sneeuw, Ja, zeker. Ik, ik, ik prefereer dat wel een klein beetje gewoon die sneeuw, dat winterse gevoel. Maar ja, twee keer nu bonaire koud geweest, bij je terug tijdens de december. Ja, het is echt. Ja, met het vliegtuig. Met het dus, vliegtuig. Ja, dat is dus de oorzaak. Ja. ja. Ja, nee, ja, sorry. Dus nu zitten we. Dus Zit doordat jij twee keer het mooie weer hebt opgezocht, zitten wij nu ook met mooi weer. En dat, ja, dat is gewoon niet. Uh... Wat ik prefereer. 20 graden eind december. Bedankt, Chris. Ja, het is niet te geloven. Sorry. Even. Een winter zonder sneeuw is geen winter. Nou, we snijden het net aan. Ja. Ik vind het echt jammer. Ik, ik, sneeuw zorgt natuurlijk ook voor een hele hoop ongemak. Want er is file op de weg in een normaal jaar. Hè? We mm. praten over een normaal jaar. Er is file op de weg. En de treinen vinden het moeilijk om te rijden. Maar ik mis het echt dat je nu zonder jas naar buiten kunt. Vind Ik echt, vind het raar. Omdat het, het moet nu eigenlijk koud zijn. Het moet... Vriezen. Er moet een beetje kraken. Je moet er ook een beetje de, de, de, de hoop krijgen dat het nog eens een keer echt gaat vriezen. Dat je kunt schaatsen. Ik heb al drie jaar lang een ongeopende doos met schaatsen op mijn zolder liggen. Oh ja? ja. Je weet ook dat je gewoon uh, een, uh, kunst -ijsbanen hebt. Ja. Toch als je per se wil schaatsen. Nee, maar ik wil niet per se schaatsen. Ik wil niet. schaatsen op natuurijs. Ja. <laughs> Jezus. Weet jij nou wat? Nou, ik ben benieuwd. Er zit nog steeds veel nu, lawaai. Wie, wie nu weer? Wie belt hij nou weer aan? Wie is dit nu weer? Je meisje? meisje? Misschien moet je er hier een sleutel geven van je huis, Chris. Meisje. Is dit Charlotte van Poespas de podcast? Dit is Charlotte van Poespas de podcast. Hallo. Hallo. Hallo. Hoi. Hallo. Hoi. En Hallo. dat is ook Carlijn van Poespas de podcast. Hey, Carlijn. Hallo Carlijn, ik ben Domien. Hey, Hoi. Hoi. Pas had ik ook weer gezien. Ja. Wat nou. leuker komen de sterren van Poes Pas de Podcast? Komen zo bij onze, onze podcast binnenlopen. Leuk? Dat is toch gezellig? Dat is heel gezellig. Ja, nou leg even uit. Ja, nou ja goed, dit is mijn vriendin, die had geen sleutel mee. En die heeft zojuist uh, uh, de derde aflevering van Poes Pas de Podcast opgenomen. Dat is een nieuwe podcast, die maken zij, drie vriendinnen. En uh, die bespreken daarin het leven als vrouw. Dus eigenlijk een beetje de, de, de vrouwelijke tegenhanger van wat wij aan het doen zijn. Maar vrouw van vrouw, vrouw de podcast. Ja, ja, alleen dan met een andere naam. Ja, ja superleuk. Heel heb leuk. Al, hebben jullie het al gehoord, jongen? Yes, zeker. Jij, jij hebt het geluisterd. Ik he? heb, ik heb het, een groot deel heb ik van de eerste twee gehoord. En wat vond je ervan? Heel leuk. Heel leuk. En jij, Bas? Ik Als... heb nog niet geluisterd. Je dus... niet al... oh. Maar je bent druk ook. Je hebt hartstikke druk. Wat kijk je nou, mijn, mijn nou moeilijk aan? <lacht> nee, ik heb nog niet geluisterd. Nee, Sorry, nee. Omdat ja. je moet altijd een goed moment vinden om te luisteren. En. Nee, nou, dat is toch gewoon zo? Is en zo ik zat toevallig in een andere podcast helemaal uh, bewikkeld. Dus die heb ik nu eerst geluisterd. Welke zat je even? De Vlaamse Kunstroof. Oh, die vind ik leuk dat? gemaakt. Goed gemaakt. Ja, ja, ja, ja. zeker interessant. Maar goed, dat gaat het nou niet. Uh, ja, het wel. Oh, ja. Maar dat gaat het niet over. Het gaat over Poespas de podcast, die ik zeker ga luisteren. Sorry dat ik nog niet heb geluisterd. Uh, maar ja, ik heb inderdaad een druk bestaan. <laughs> maar goed, even terug naar waar ik naartoe wilde. Weet jij nog, Bas, de laatste keer dat het echt heel hard vroor hmm. in Utrecht, hmm. dat we toen op zoek zijn gegaan naar een schaatsbaantje. En dat we toen hebben gegoogeld waar het kon in Utrecht. En dat we door Utrecht zijn gereden. Dat we uiteindelijk uitkwamen bij een bevoren plasje. waar je alleen schaatsen kon huren voor kinderen. Ja. Toen zijn we nog naar Lidl geweest. om te kijken of ze daar schaatsen hadden. Ja. En uiteindelijk zijn we gaan bier gaan zuipen. Ja. Toen dacht ik, ik moet nu schaatsen gaan kopen. Ja. Nou, sindsdien liggen die schaatsen op zolder. Ik heb ze nog nooit uitgepakt. Ja, nee, ja, maar dat is natuurlijk als het nu één graad gaat vriezen. dan zijn de schaatsen weer uitverkocht. Ja, exact. Uh, dus dat is dan wat er gebeurt. Maar echt dikke tip. Het is dus ook met tuinmeubelen bijvoorbeeld. Je moet tuinmeubelen kopen als de herfst begint. Ja, nou zeker. Je moet je winterspullen echt... kopen in de zomer. Ja, natuurlijk. Ja. Dat, nee, 30, ja, dat is 30-40% korting. Dus ik heb schaatsen, die hebben ik 20 euro gekost. Maar ik weet dus niet of ze passen. Dus het kan zijn dat als het straks gaat vriezen... en ik wil gaan schaatsen, dat ik met te kleine schaatsen op het ijs sta. Dat kan. Misschien moet ik zo meteen als ik thuis kom even mijn schaatsen passen. Nou, mag ik een kleine voorspelling doen? Hm? Stel, we gaan de komende 10 jaar de meeste strenge winters in... met elf stedentochten. Zelfs dan is dus over 10 jaar jouw schaatsen zijn nog steeds niet uitgepakt. Ik jij denk, gaat die schaatsen nooit gebruiken. Ik denk dat hetzelfde. Hoezo niet? Ja, jij nou, jij gaat natuurlijk nooit die schaatsen scha gebruiken. Jij gaat dat gewoon niet doen. Jij bent daar niet van. Jij vindt het gedoe. Je vindt het koud. Je vindt het eng. Uh, het doet zeer. Uh, je, de, je bent ja? snel zat. Ja? Mensen gaan naar je met je kletsen. Dat ja. wil je niet. Ja, het <laughs> ja. ja. is allemaal waar. Ja, Je bent bang voor wakken. wakker. Wakken. Wakker. Ja. Ik ja. Ja. Je bent bang, bang voor wakker. Daar ben je bang voor. Het is allemaal waar. Ja. Maar nu ga ik het zeker doen. Okay. Ja, nou, de eerste volgende keer. Nou, misschien zoek ik morgen wel een kunstschaatspaan op. Nee. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, de verstelling was, Chris... een winter zonder sneeuw is geen winter. Ja, dat vind ik, dat vind ik inderdaad wel, ja. Ja. ja. Maar ja, we zijn al een paar jaar teleurgesteld natuurlijk. Absoluut. Nou, wanneer is de laatste keer dat het gesneeuwd heeft? Ja, wel echt twee jaar geleden. Ja. Bro, dat het nou, echt nou, goed twee jaar geleden is best wel oké, okay, toch? Ja, maar maak je daar geen zorgen over? Ja, zeker maak ik me er zorgen over. Dat je er wat twee jaar, dat is best wel fors. Maar zouden jullie nep sneeuw in je tuin uh, doen? Ik zie Bas Smit, die heeft natuurlijk zijn hele tuin... als je dat, als je dat volgt, als je het niet volgt, dan niet. Maar uh, hij heeft zijn hele tuin omgebouwd tot een winterwondertuin. Ja. En dan heeft hij allemaal van dat nepsneel, sneeuw ja. met zo'n sproeier. vind ik geinig voor het effect. Ja. Maar het is een beetje alsof je in de intratuin staat, toch? Ja, dat is waar, ja. Ik vind het niet, nee, je zou geen sneeuw Zo erg hou ik ook niet van sneeuw Nou, ik zag over, daarover gesproken. Ik zag in, uh, in de intratuin of een, een van die andere filialen... zag ik zo'n uh, kerstboom. Ja, ik haal hem toch maar even aan. En dat was wel heel tof, want die had een enorme uh, bak met piepschuimballetjes en, die zat, daar zat, en daar, daar in het midden zat de kerstboom. En uh, ja, die ging met een soort van zuigkracht... Ja. kwamen die weleens omhoog. En dat, dat viel dan zo allemaal zo bup, naar beneden. Dat drapeerde dan helemaal over de naalden... van de, de, de neppen, dennenbomen. <lacht> en toen dacht ik, dit zou ik best willen hebben. Maar dat mocht niet van Charlotte. Nee. <lacht> Precies, ik wil het zeggen. Heeft iemand in dit huishouden een stokje voorgestoken? Ja, ik was het niet. En jij was het niet. <lacht> Wintermannen zijn vermietjes. GELACH is dat een volgende stelling? Ja, nee, ja, ik heb hier ook nog staan. Ik ken alle kerstliedjes uit mijn hoofd. Dan had ik nog een verhaal bij de kerst, uh, Chris Kettercor, maar we hebben het net al over de kerstdietjes gehad. Ja, nee, nou, winterbanden vind ik heel winterbanden, leuk. Winterbanden, toch? Ik vind winterbanden vind ik inderdaad. Of, uh, dit was hem toch gewoon al? Of uh, wil je hem nog opnieuw? Uh, nee, ik vind het wel prima als we het zo doen. <laughs> ja, oké. Okay. Winterbanden zijn inderdaad. Nou, winterbanden zijn totaal onnodig natuurlijk in Nederland. Zeker nu, nu het 25 graden is buiten. Ja. Maar winterbanden heb je natuurlijk niet echt nodig. Ik geloof echt niet in winterbanden. Ik vind winterbanden vind ik echt. Weet je uh, dat het een marketingstoot is? Ja, marketing. Ja? ja, absoluut. Net als Valentijnsdag. En, uh, ja, ja, precies. En klaas Ja, en Hamsterweken. En Hamsterweken. <laughs> ja. Ja. Nee, doe helemaal niet aan mee. Nee, doe niet aan mee. Ik ben meer dan een consument. <laughs> <laughs> uh, nee, ik ik vind dat echt. Ik geloof, ik geloof ook echt niet in. Ik sprak laatst iemand en die, um, die had een garagehouder gesproken... en die zei ook, wat een onzin. Moet je niet doen, slaat nergens op. Om Hoezo? Je, je sprak iemand en die had een garagehouder gesproken... en die <laughs> zei het ook. Nou... We hebben expert Bas-Louise aan de telefoon. Bas-Louise, jij weet jarenlang heb je al onderzoek gedaan... naar winterbanden en zomerbanden en in Nederland. Het klimaat en het weer en de IJssel. Uh, jij hebt onderzoek gedaan. Uh, wat waren je bevindingen, uh, Bas? Je sprak een man die kende een garagehouder en die zei ooit zoiets. Dit had een feitje van Chris kunnen zijn. Jezus. Mine. Het is wel echt... Ik heb een oom, die heeft een buurman. Ja. Zijn vriendin heeft een goede vriendin. En die ja. zei... En die, en die las op Facebook. Was op Facebook. Onder het kopje fake news. las op Facebook. Ja. Nee, nou goed. Dus ik heb mijn bronnen. Ja. Ja. En ik... Ik zou willen zeggen, doe het niet. Het slaat nergens op. Nee, maar het is toch echt onzin. Ja, maar jij hebt altijd al um, dit op jouw agenda gezet. Jij ja. was altijd al, en ik ken jou al lang... Ja. Jij bent altijd tegen winterbanden geweest. Ja. Terwijl ik toch echt wel het idee heb... dat ik met winterbanden meer grip heb dan met zomerbanden. Ja, nu niet, want we hebben nu dus een heel zachte winter. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik ooit een winter heb gehad... terwijl ik nog een, een oude golf, een golf 4... En daar had ik geen winterbanden onder zitten. En toen was het in Hilversum was het echt, had het echt flink gesneeuwd. Maar er was ook Frieskou overheen gegaan. En toen moest ik over zo'n drimpeltje. Gewoon ja. zo'n drimpeltje, zo'n uitritdrimpeltje. Daar kwam ik niet op met nee. die bandjes. Nee. Maar dat kan dus volgens mij ook komen... omdat je zomerbanden heel erg versleten zijn. Dus ja. als je gewoon... Het gaat om het profiel in je band. Ja. En ik rijd dus nu die auto die ik nu heb... die gaat nu wel zijn derde jaar in. Ja, ik heb dus eens idee dat ik nu wel redelijk wat profiel heb nog. Maar je hebt de vier seizoenenbanden tegenwoordig... Ja, maar die zijn helemaal kut. Gooi die gewoon onder. Nee, die, die schijnen echt. Die zijn net niet lekker in de zomer. net niet lekker in de winter. Oh. En ook net niet lekker in de, in de lente. En ook net niet lekker in de herfst. Maar rij je dan gewoon altijd op winterbanden? Boeien? Ik bedoel, als nou, het... ik heb volgens Wat mij. Wat heb je nou aan zomerbanden? Wanneer ben je nou voor het laatst weggegleden met je auto? Dat gebeurt toch bijna nooit. Nee, nee het is alleen volgens mij. Vooral, ja, in Nederland, ik ben het erg zo met je eens, Bas... dat in Nederland lijkt het niet echt heel erg nodig. Die, die, die vier keer per, per decennia dat het echt vriest. In Kun je in je microfoon praten? Zit ik niet in mijn microfoon? <laughs> ja, zo, jij, praat, jij zit hier. Oh ja, sorry. Nee, maar vertel, die vier keer in decennia... Die vier keer per decennia dat het hier een keer vriest en ijzelt... Dan, ja, dan, dan maakt het ook geen reet uit. Ik moet je zeggen, ik weet niet eens zeker... of ik nu, of ik nu winterbanden op mijn auto heb. Ik denk het eigenlijk wel. Ik heb zomerbanden mij, eronder zitten. Ja, je ja. al een jaar met winterbanden nu. Ja, maar het maakt nu ook niet uit. Het maakt dit jaar maakt het sowieso niet uit. Het gaat ook niet meer gebeuren, denk ik. En misschien het voorjaar. Hè? zeg maar Dus januari, februari, maart. Denken jullie dat het nog echt gaat winteren volgend jaar? Nee. nee, denk nee ik, ben, ik denk dat het niet. Nou, dat maar ik ook is het, het ook niet zo? Want als je. Veel mensen die houden natuurlijk van wintersport, ik ben er één van. En volgens mij moet je al uh, in, in Duitsland, vanaf november tot en met weet ik veel, uh, maart, moet je verplicht winterbanden hebben. Dus ook, ook nu, ondanks dat het dus niet vriest. Niet ja, eiseld. volgens mij wel. Volgens mij is dat staat er, staat er gewoon een datum voor vast. Het is right? gewoon een De wet. Data, maar precies, ja, is gewoon een wet. Zoek het alsjeblieft zelf af op, maar zal ik... weer niet kloppen. <laughs> ik, zit, uh, ik, zit, ik zit met een... Uh, ik, even kijken, het is vandaag 20 december. Hè? Ja. Ik word over drie dagen... Um, ja, gek verhaal, maar uh, ook stoer doen. Uh, word ik geïnterviewd door Autoweek. Word jij geïnterviewd ja, door Autoweek? Word jij geïnterviewd door Autoweek? Ja, je hebt eigen auto? Nee, en dan dus met een uh, uh, shoot met mijn auto. Dan maar dus jij dus hebt geen auto? Nee, nou, dit is dus mijn hele punt... Want uh, ze hadden het boek gelezen en ze hadden dat ik, ik had over allemaal auto's had ik een verhaaltje geschreven. Ja. En dus zodoende kwamen ze bij mij blijkbaar. Um, maar nu wil ik eigenlijk... Want ik kan natuurlijk met de auto van, van Maika gaan, elektrische mini. Ja. Maar ik kan ook een auto gaan kopen. Ik dacht, dat is een leuk verhaal. Toch dat ik een auto koop speciaal. Maar dan moet ik dat dus morgen of overmorgen echt gaan doen. En dan... Uh... Maar wat ben je voor een rijke welstander? Ja, ik word geïnterviewd. Ik koop wel even een auto. <lacht> nee! Volgende keer word je geïnterviewd over, over, over Dom Perion. Nou, ik heb uh, 60 flessen gekocht. Ja, ik had het niet. Maar ik heb hem uh, toch nee, interviewd. Ja. Ik dacht, ik heb geen auto. Dus <lacht> nee. ik moet dat gaan oplossen. Ja. Uh, dus ik dacht, als ik nou een auto koop. Gewoon voor 500 euro. En, dat, niet dat ik dat niet, maar, en dan verkoop ik hem ook gewoon weer daarna. Ja. Uh, maar dus, ja, ik weet niet zo goed ja, Mag ik je een tip geven waar je een heel leuk je kan kopen? <lacht> Ja, hey, onze vrienden van Auto.nl. Hey, ga je echt, ga je dat doen? geen auto kopen? Ja, ik nou, wil het voor mij niet lenen, want ik heb al een keer in de Auto Week gestaan met dat ding. Dus dat nee, kan niet. De, ja, nee, daarom. Ik wil niet lenen, want dat vind ik niet zo'n goed verhaal. Nee. Maar als ik nou, want het... Ja, ik, en van Maika kun je ook niet gebruiken. Want ja, dat die is staat niet, er ook nergens. Nou, is zo, een, zo, dat is onze gezamenlijke auto. Ja, ja maar is, het is een liefbak op de naam van Maika. Ja, maar ja. Er ja. zitten ook wel goede verhalen in, natuurlijk, in de mini. Maar is het niet, uh, niet BNR met auto? Want ik stond ooit in die rubriek. Dan heb je een bekende kop en dan mag je met je auto in de autoweek. Wat is de aanleiding voor het gesprek? Ja. Heb je een interviewtje? Of ga, ga je echt op de foto met jouw auto? Ja, op de foto met mijn auto. E Oké, okay, ja, dan is het die rubriek. Wil je dan alsjeblieft ook op je motorkap gaan liggen? <laughs> en dan zo met je, met je handen zo op je kin. Oh, maar wat grappig. Koop alsjeblieft gewoon een van de oude Kia Rio of zo. Ja, toch? Echt zo'n afgetrapte Kia Rio met 300.000 op de teller. Ja. Lijkt me heel grappig. Ja, of zo'n dikke Mercedes, zo eentje wat je ook had of, of zo vroeger. Die ja. rode? Oh, dat was BMW. Ja. Ja, oh, die was ook tof trouwens, ja, die BMW. Ja, dat ja, die, die BMW, daar baal ik nu van, dat ik die niet meer heb. Maar nee, ja, ik dacht gewoon... Ja, om, ja het is ook gewoon een goed verhaal. Maar kan je niet een proefritje maken... in een hele dikke bak... en dan tijdens dat proefritje het interview doen? Ja, daar heb ik ook over na te denken. Dat je inderdaad met een enorme nieuwe Jaguar komt aanrijden. Ja. Maar hoe lang kun, uh, kun je een proefrit maken? Nou, dat is een experiment... Uh, wat ik zelf heel graag wilde gaan uh, uitvoeren... op de radio bij, bij 538. Ja. Is er is nog niet van gekomen, maar... Dat is, ik ben ook heel benieuwd naar de vraag: hoe lang kan je eigenlijk een proefrit maken totdat je echt wordt teruggebeld? Ja. Is dat een half uur? Is dat een uur? Kom er een dag mee weg? Maar ga dit doen. Ga ja. naar de Jaguar dealer. Haal daar een bizarre Jaguar IP nee, op. Nee, dat durf ik niet. En dan gaan ze natuurlijk ook zeggen. Nou meneer, dat is een beetje raar. Dat is heel raar. Ja, of ik. Of ik, of ik, ja, ik, ik Geen vrienden dealer in Sleen ergens. Of ik, moet, in of, of ik moet daar zeggen dat ik hem voor een interview heb. Maar dan denk ik alleen maar. Ja, maar dan, ja. Nee, maar het past ook niet bij jou. Met alle respect. Het zou raar zijn als jij op de foto gaat met een nieuwe Jaguar nee, iPad. Dat is niet maar wel met een nee. oude Jaguar. Ja, dat vind ik wel leuk. Maar die kun je kopen voor 1000 euro. Maar sorry, je hebt over drie dagen het interview. Ja. En je moet er nog over nadenken hoe je dit gaat fixen. Ja. Wat grappig. Ja. Ik zou willen dat ik dat jouw jou relaxedheid had daarin. Nou ja, nee, want het, joh, het is blinde paniek. Maar ja, nee, kijk, ja, ik kan altijd met een mini, maar dat vind ik het slechtste ja. verhaal. Maar er zijn allemaal verstandige mensen om me heen die zeggen: nee, dat moet je niet doen. Nee, ze je, je geld. Het is allemaal. Maar ja, ik denk, ja, dat is gewoon het beste verhaal, toch? Een auto speciaal kopen voor een interview en hem daarna verkopen. Ik vind het een supergoed ja. verhaal. Oké, okay, absoluut. Ga je maar kunnen. je weet dus nog niet welk model. Ik weet echt helemaal niks, nee. nee. Ja, liefst een oude Volvo, denk ik of zo. Ja, ja. mooi. Ja, ik weet dat wij ooit een oude Volvo hebben gekocht. Samen. 400 euro, mijn hemel. Nou, en maar hij hoeft ook niet, hij heeft niks te kunnen verder. Nee, hij moet twee, drie dagen blijven rijden, dat is alles. Ja, nou, dat moet lukken. Voor nou, 4, ik 500 heb euro. twee auto's gekocht. Uh, allebei van nou, de ene was 1500 euro, de andere was 800 euro. Die waren allebei binnen een dag stuk. Allebei kapotte accu. Nou, dan moet <laughs> ja. je misschien niet met Chris een auto gaan kopen, dat zou ik hem willen aanraden. Nee, ja, het kan hard gaan, inderdaad. Goed jongens, het is uh, bijna zover. Het einde van de podcast. Maar niet voordat we nog een laatste stelling hebben behandeld. Namelijk de volgende. De winterkeuken is mijn lievelings. Oh, oh leuk. Ja, ik denk het uh, wel. Ik vind het zelf ook het leukste om te koken in de winter. Stampotten, uh, stoofpotten, haas. Uh, haas. <laughs> Succesverhaal. Ja. Ja. Zeker. Uh, Snerd, dat heb ik zelf nog niet gemaakt. Maar Maaike kan het heel goed. Die koopt dan echt zo'n varkenspoot bij de, bij de slager. En die trekt daar jus van. En, uh, en dan gaat ze daar... Uh, uh, of weet heet het, niet tju, maar... Uh, bouillon. Bouillon. Ja, dan, ja. Zeker. Uh, en, en dan een heerlijke snet. Ja, ik vind dat wel het lekkerste, denk ik. Bij ja, ja, even ik, stampotjes. Dus, ik, Naar mijn idee heb ik dit vanuit vroeger nooit echt gegeten. Nee. Nee, volgens mij aten wij nooit echt stampotten. Wat je, je dan in de winter? Of wij is... aten caviar. <lacht> ja, en zalm. En Black Angus steken en zo aten wij. Ja. Ah, oké. Okay. Nee, maar ja, ik heb natuurlijk al een keer eerder gezegd... dat mijn moeder uh, niet per se goed kon koken. Daar moet ik van terugkomen, want dat uh, is dus niet waar. Of dat ze niet van koken hield. Maar volgens mij aten wij vroeger niet stampot. Hutspot ff, misschien een klein beetje. Maar dus die hele voorliefde die wij Nederlanders wel echt hebben. Echt Hollandse keuken. Ja, ik voel het allemaal ja, niet zo heel nee, erg die lekkere Unox nee. worsten. Oh. Nee, dat oh, yeah, het is het is 10 graden. We mogen weer aan de hutspot. Nee. In 7 ja. ja, ja, nee, die, die grote bakken opwarm eten. Ik weet wat het is. Ja, ja ik ja, weet aardappel. allemaal wat het is. Ja. Ja. Andijvie. Ja, dat gaat allemaal in. Plastic gaat al. Oh, op. lekker hè, Andijvie. Ja, maar lekker. Hè? Dat is mijn lievelingseten denk ik, stamppot met... andijvie. Oh, zo lekker. Is dat jouw lievelingseten? Ja, ik denk het wel, met een beetje cashewnoten erop en mosterd oh, erin. Oh, ja, Ja. Oh. Spekjes er overheen. Ja. Goeie, goede royale XXL worst. Nee, geen rookworst. Nee, niet. Nee, vind ik ook niet. Nee. <laughs> geen rookworst, of nee, of niet. Nee, daar hoort een saus bij of een braadworst of een verse worst of. Oh, geen, ja? nee, bij andijvie vind ik wordt geen rookworst. Oh, dan wordt oh, we ja. broccoli of bij zuurkool. bij zuurkool. Maar dit, oké, dit weet ik weet is dus niet. Wat hij gezegd heeft zojuist. Nee. <laughs> Wat zijn de regels? Nou, Wat zijn de regels? Nou, jij hebt blijkbaar allemaal regels. Dus we hebben het nu over wa wanneer wanne moet je een sausijs erbij eten bij een... Ik vind bij een een dijfie. Bij een stampot. Daar eet je dus een, een, een, een uh, sausijs bij. Dat vind ik, ja. Dan heb je de boerenkool. Daar hoort er ook worst bij. En bij zuurkool? Uh, daar kan ook, ook worst bij. En bij, bij boerenkool is het ook heel lekker om zilveruitjes te doen en, uh, en mini-algurkjes. Ken je maar dat, van, uh, dat ook? Sorry, ik was er weer uitgeschakeld. <laughs> Van wie leer jij dit? Is dit vanuit vroeger? Ja. Ja, ja. Ja. ja. Ik kan me dus niet herinneren dat ik dit ooit zo heb gegeten. Nee. Heet de bliksem ook lekker? Nee, nee de, de, de, bliksem de bliksem vind, vind ik ook niet, niet lekker. Nee, zuurkool heet de bliksem nee, dat vind ook, ook nog. Zuurkool vind je ook niet lekker? Nee, dat is echt heel vies. Hoe kan je dat nou vies vinden? Nou, dat, het heet al zuurkool en zo smaakt het ook. Uw. Dat vind ik echt vies. Ik ga het een keer voor je maken. En nee, die dan... vind ik niet. Echt niet, die komt niet. Nee, maar dit wordt heel lekker. Nee, het wordt niet lekker. Ik vind... probeer het nou een keer. Ja oké. Okay. Wanneer? Wanneer wil je dat doen? Ja, weet ik veel. Ja, Komende week een keer of volgende kan ik niet. week. Zit helemaal vol. De week daarna. <laughs> Nee, is goed. Ik kom wel een keer een cirkel bij je eten. Maar okay. ik, ik, ik beloof je, het wordt, het wordt een spuugverstijnd. Nee, dat ga je lekker vinden. Ik, ik meen het echt. Oh. Maar het is vaak toch, dan is het gewoon niet goed voor je gemaakt in het verleden. Ja, maar... En ik moet wel zeggen, Chris, jij bent heel lang een moeilijke eter geweest. Je bent minder moeilijke eter dan vijf jaar geleden. Ik ben nog steeds wel een beetje moeilijke eter, maar het wordt wel beter. Maar ik vind gewoon alleen al door je geur, krijg je echt een beetje braakneigingen van. Jezus Christus. Ja, ik vind het echt niet lekker. Ja, maar jij bent ook de man die zei dat Glühwein naar kotsen ruikt en smaakt. Ja, ook gezegd. Ja, je bent geen culinaire recensent. Ik ben wel ook culinaire recensent. Ja, maar je bent niet... De dikke bergstreum, die zou ik wel willen lezen. De dikke bergstreum. Ja. Heb je hem al binnen. De, nieuwe, de dikke bergstroom Het is 2021. De, de nieuwe dikke bergstroom is uit. Er ja. wordt ook zo'n kookboek waar je dan, net zo'n kinderboek dat zo mijn buik, met mijn gezicht erop en dat mijn buikje daar zo dan uit. Ja, dat, dat, nou, lang maar. Ja, dat smaakt naar kots. <laughs> Ziet eruit als slot? Vind ik goor, is zuur. Dat zijn wel. Ja, ik Verder ook niet meer uitleggen, nee, oh, nee, dat vind ik vies. Ja. Maar um, in Utrecht heb je een heel leuk stamppot. Ben je daar wel eens geweest? In de stamppotboot doemien. De wat? De stamppotboot. Die de stampotboot? Ja, die ligt bij ja, de jou. De blowboot heb je. Sorry? De blowboot. De blowboot? Ja, ja, ja die heb die je ook. Harsjes en zee. Zeker, zo. Chris dacht dat het een pannenkoekenrestaurant ja, was. Ja, dat was een raar gesprek toen ik daar binnen stond. <laughs> <laughs> heb je dat verhaal nooit verteld? Nee. Nou ja, ik woon, ik woon natuurlijk nog niet zo heel lang in Utrecht... En uh, toen ik uh, hier kwam wonen met Charlotte, met mijn vriendin. Uh, toen gingen we lekker wandelen. En toen, uh, toen kwamen we langs de single bij, bij die boot. En ik... Dit is <totstuken> geen grap. Nee, dit is zeker geen grap. En ik zie altijd heel vaak, uh, heb je dat soort boten. Dat zijn nou pannenkoekenboten. En dan ga je lekker pannenkoekje eten. En ik heb vaak zin in een pannenkoek. Maar ik moet niet uit welk seizoen het is. Dus ik, ik dacht, nou, uh, we gaan lekker pannenkoeken halen. In, in, in, in, in, de, in de pannenkoekenboot. <totstuken> Maar er stond al een, een beveiliger voor die deur. Vond ik wel gek. Ik denk, nou ja, hoe wild zijn die kinderen die hier eten? En het bleek gewoon uh, een, een wietstje op te zijn. Ja, dat is de blowboat. Ja, dus uh, ik ben maar doorgelopen. Maar dit is zo ja. grappig, want dit heb, je ook in, dit heb je wel een keer verteld. In het Wilhelminenpark ja, staat zeker. Zo best wel ja. een chic restaurant... Ja. Uh, daar ben je ook naar binnen gelopen het je... heeft dan een rieten dak dus dan denk ik, Chris nou het zal dan wel een pannenkoekje ja, ja, zijn want ik heb natuurlijk ik kom uit Amsterdam en daar heb je in het Amsterdamse bos had je boerderij of heb je nog steeds boerderij meer en daar en eet je is, een pannenkoek en, en dat is ook echt zo'n typisch boerderijtje in dus hè, het Amsterdamse bos oh, wat grappig. en dat is hè, dus ik leg een, ik zie iets en dan is dat voor de rest van mijn leven overal hetzelfde blijkbaar dus, dus jij dus... dacht ik ga gewoon even een pannenkoek met stroop en, en, en poedersuiker halen op de blauwboot ja dat kan niet nee nee nee Nee, ik heb wel wat anders gehaald <laughs> gedaan. Smaakt niet in de pannekoek ook? Dan weet je nog meer zin in de pannekoek. <laughs> ja. Nee, maar je hebt dus de Stamppotboot. Die ligt in de Veiling Havenkade. Dat is echt bij jou. Dat is vlak uh, bij, mij, ja, ja. Vlak bij jou. Nou, dat is echt zo'n mooi oud schip. En, uh, en dan kun je dan allerlei Stamppotten eten. Dan hebben ze elke keer weer een nieuw menu met Stamppotten. Nee, dat wist ik niet. Met bloedworst ook zo en zo. En allemaal lekker. Ja, Is echt lekker. Is het echt afhaal leuk? nu? Uh, weet ik niet of de Stamppotboot nu in dienst is. Wacht, even kijken. Want ik vind de Stamppot wel lekker. En ik, heb, uh, ik, ik, had, ik had vroeger ook nooit hutspot, Maar dat had ik dus bij mijn vorige relatie had ik dat uh, regelmatig. Dat maakte haar moeder graag. Dus daar heb ik het wel allemaal leren eten. Dus ik vind het nu wel echt... Nee, ja, als we terugkomen op de stelling, want er loopt nog een stelling toch ergens? Ja, zeker. De, de winterkeuken is mijn lievelings. Dus, uh, ik dus vind het wel, wel echt een van de allerlekkerste keukens die er zijn. Ja. Ook lekker Hollands, toch? De winterkeuken is ja, wel echt ik hou Hollands. ook heel erg van dat wild. Dat is niet per se winter. Dat geloof ik begint, begint al een beetje in de herfst, geloof ik. Ja, het uh, ik het wildseizoen. Het passant, maar een hert, oh, een eend. Ik nou niet. Wat? Doe dit nou niet. Dat mag, nee, ook, ja, mag ook, mag je, ook, je mag helemaal ja, weer niet eten. Gaan we weer. Nee, ja, maar, nee ja, maar dat de lekker, de toch? Vegetarische verzand. Nee, maar je kunt toch ook in een hele goede restaurant eet je toch gewoon hertenstoof en, uh, en ja. uh, Oh, Ik heb één keer oh, dat, dat was lekker. Dat heeft niks met de winter te maken. Um, in Frankrijk heb ik een kwartel gegeten. Oh, dat was schoddelijk. Dat was echt een van de lekkerste dingen die ik ooit heb gehad. Ja? Kwartel, Ja. Ze, ze bestaan niet meer. Ze zijn uitgestorven inmiddels. Allemaal op maar ze waren lekker. Oh. Nou ja, dat was lekker. Nou, ik zat eraan te denken. Om, ik, kreeg, ik heb natuurlijk niks te doen. en Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb, wil dingen om handen hebben. Ja. Dus um, ik kreeg laatst een brief uh, van de boze buren. En die, uh, die maken zich druk om de Weertsingel. De Weertsingel is uh, de weg langs de Singel. Boeiend niet heel veel verder. Maar de gemeente wilde asfalt van maken. En uh, daar zijn de buren heel boos over. Dus ik kreeg een heel a 4tje in, uh, in de brievenbus. En uh, ik las dat. En ik dacht, ja, ik ben ook boos daarover. En uh, ik ga helpen. Ja, ik ben jullie ook boos. Ja, ja ik heb dan. tijd. Dus ik zoek leuke dingen om te doen. Dus ik heb die uh, mensen gemaild. Ik zeg joh, ik ben Bas-Louise. Um, ik stel verder niet heel veel voor. Maar ik sluit me bij jullie aan. En ik, uh, ik, ik, ik, ga, ik ga graag helpen. En uh, nu zit ik in een soort proefpanel. Nu moet ik misschien een keer daar iets over Instagram of zo... om de gemeente te overtuigen van de Nieuwe Straat. Als influencer? Nou ja, nee, ja, gewoon als... Ze zeiden, ze zeiden wil, je, wil, je, wil je je druk maken op social media? Meld je aan. Ik dacht, nou, doe ik. Ik, uh, <lacht> ik ben jullie man. Nou ja, maar goed. Geen idee wat daar verder nou, dat mee Wat ga je voor post doen? Oh, oh, ik ben boos. Ja, ja, ik heb ook niet veel meer. Wat ga je doen dan? Weet ik niet. Gaat Bas Louise voor je op de bres? Ja, ja dan ben je ver van huis hoor. Ja. Ja. Maar goed, ik kwam erop omdat ik. Ik kreeg ook een brief van de Vogelbescherming. En ze zei: nou, Als je vijf euro, voor vijf euro kun je lid worden van de Vogelbescherming. En dan uh, krijg je ook nog een tijdschrift. En uh, dan reed je de vogels. Ik dacht: nou, Dat ga ik ook doen. Ik ga ook de Vogelbescherming in. Yo, ik, ga, ik ga van alles doen. Maar ik ga dus de vogels beschermen. Maar ook kwartel eten als ze willen. Weer... Ook oh, kwartel eten ja, en, een en, eend. Ja, en eend. En kip. Oh, lekker. Ik heb laatst eend gehad. Dat was lekker. Eend is lekker. Hè? Met zuurkool. Ja. ja, sorry. Echt? Ja, het een is lekker. een rare combinatie. Nou, maar Zoet... eend is een fantastisch product. Het zijn eikels van dieren. Het zijn echt klootzakken. <laughs> ja. Ze verkrachten elkaar en dat soort dingen. Het zijn echt eikels. Ja, ja, ja. Maar om te eten, goddelijk. Ja. Alleen je kan ze snel verpesten, de eend. Ze ja. zullen snel die droog, die droog worden. He? Heel snel droog Ja. Maar oh, met een goed klokkant kostje. Maar ik dacht ook bij de eend. Ik dacht, ja, dit mag je gewoon eten. Want daar is echt eenden hebben we niet te kort. Die zijn er genoeg. Nee, Die zijn er we genoeg. hebben we genoeg ja. eenden. Ja, dus ik dacht, ja, dit kan prima. Goed jongens, dit was aflevering 9 van seizoen 5 van Man Man, Man de podcast. Die ging over de winter, maar het werd toch een warm gesprek. Mm. Ga naar manmanmandepodcast.nl of Instagram slash manmanmancast... Audioberichten die kunnen naar 0642243907. Aflevering 50. Aflevering 50, jongens. Dat was hem. Ja, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dan sluiten we nu snel af voor dat Bas reportage. Nee, flauw. Jij hebt nog je reportage. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dat meen ik. Nou, ik zal hem laten horen. Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. Nou ja, nogmaals. Ik kreeg dus een gek voorstel. Eh... Um... Maar ja, omdat ik nu ook al de buren help... en de vogelbescherming uh, uh, aan het helpen ben... dacht ik, ik ga gewoon mensen helpen. Iedereen die mij nodig heeft, die, uh, die, die kan mijn hulp krijgen. Nou, komt-ie, oké? Okay? Het is uh, dinsdagavond, Utrecht. Het is fris, kwart voor zeven. En ik ben onderweg naar een man... voor wie ik iets moet doen... En ik ga hem zo ontmoeten, ongeveer nog 10 minuten. En dan hoop ik dat ik hem kan helpen. Ja, ik ben bijna op de plek waar we hebben afgesproken. Beetje gek. Gekke plek. Even kijken of hij er al is. Dit is het uh, Vredeburgplein, achter Tifoli. Er gebeurt nu natuurlijk helemaal niks. En ik loop uh, gewoon naar het plein op, kijken of ik hem ergens zie of tref. Ik weet ook niet waar ik hem aan kan herkennen. Dus ik heb geen idee. Ondertussen wordt het plein schoongeveegd door zo'n borstelwagentje. Ik wacht maar nou gewoon even af. Ik denk, dat, ik denk dat hij er is. Hé, hey, ben jij het? Hé, hey, hallo. Wat doen. je dan? Hoi. Hé, hey, Jan. Hoe is het? Goed, goed. Ja, zeker. Ja, ik dacht, hoe het kan het worden? Ik weet alles over jou en niks over mij. Nee, maar dit is een gekke ontmoeting ineens. Ja, ja nee, ja, ik, het duurde, hoe was het? Anderhalf maand, maar het is zover. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Nee, ik luisterde het uh, zomer begonnen, nieuwe baan, veel weer in auto... En toen uh, kwam het voorbij in de podcast. Ja. En toen heb ik het uh, volop geluisterd. Nu moet ik het één keer in uh, twee weken doen. Ja. Ja, het is, wel, uh, het is wel raar. Oh, ik weet echt zoveel dan. Ja. Ik dacht nog dat hier onderweg naartoe. Denk je, je weet helemaal niks over mij. Nee, ik weet helemaal niks over jou. Ik weet alleen dat je het boek bij je hebt. Ja, en een uh, Pinot Noir. Want dan heb ik je net. Ik heb hem net afgeluisterd op de eenweg. De nou. laatste. Hij is niet uit uh, Frankrijk, maar Nieuw-Zeeland. Nou, is te gek. Ja, dankjewel. Ja, we moeten even een plekje zoeken, want je wil hem gesieerd hebben, toch? Ja, ik, had je, ja ik, had, ik ben alleen mijn pen vergeten, dus ik heb alleen nog een potlood kunnen vinden. Ik heb een pen bij me. Oh, top, ja. top. Ja. Uh, even kijken, waar kunnen we naartoe? Ja, alles is geblokt, hè? Alles is geblokt. Uh, misschien op het hekje even, of zo. Maar je wil hem alleen door mij gesieerd hebben? Ja, ja, je begint toch een voorkeur te krijgen. <laughs> ja, dit, dit, dit is alleen maar goed. Dit is ja, alleen maar goed. Dus, uh... Oké, okay, Niek. Uh, ik heb opgeschreven uh, voor Niek en deze bijzondere... Ja, moet eigenlijk nog nachtelijker bijna. Maar voor de... en deze bijzondere ontmoeting. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Yeah, <laughs> ja, superleuk. Ik word hier wel blij van. Veel plezier ermee. Ja, gaat helemaal lukken. Dankjewel. Yeah. Wat grappig. <laughs> Wat grappig. Dus iemand heeft jou een bericht gestuurd met ik wil graag een boek... met alleen jouw handtekening daarin. Maar ja, hij had het boek gekocht... En hij wilde blijkbaar mijn handtekening. Jouw krabbel. Erin. Niet die van Domin, niet die van mij. Echt van, alleen jou, van Bas. Blijkbaar. Ja, maar goed, ik dacht eerst: ja, het is raar om, om met iemand af te spreken die ik niet ken en dan een handtekening te zetten. En op een gegeven moment dacht ik: nee, ik ga, het gaat het toch doen? Maar ik smul hiervan. Ik kan hier heel lullig over doen. Ik vind dit, ik vind dit <laughs> mooi gemaakt. Ik, ik zit erin. Vind je dit leuk? Ja, ik vind het mega leuk. Maar laten we dan... Ja, misschien vind je het heel kut. Maar wil je meer mensen ontmoeten? Het is natuurlijk een beetje gek nu om mensen te ontmoeten. Want je mag niet, je mag niet dichtbij komen. Ja. Maar stel nou, er is iemand in de omgeving van Utrecht. Ja. En die houdt van nachtvissen of zo. Ja. En die luistert de podcast. Ja, ga ik doen. Ja? Ja, ik ga echt alles... Iedereen die met een gek voorstel komt, ik ga met je mee. Maar stuur een mail naar bas.mamamandepodcast.nl Ja. Want ik vind het heel geinig. Ja, ik ook. Dat vind ik fantastisch. En ik weet niet of het iedere keer in de podcast moet terugkomen. Misschien kun je er wel een, een aparte podcast van maken. Want ik vind het echt, ik vind het zo geinig. Ja. Nee, ja, ik, ik, ik sta overal voor open. Ik vind alles leuk. Oké, okay, nou, podcast.nl. Dat is jouw privéadres. Als jij denkt, nou, ik wil graag een keer met Bas meeten. Hij neemt wel een microfoon mee. Ja. Laat van je hoor. Ik vind maak, het heel leuk. Maak er een repo van. Ja, en, uh, ja. nou ja, ja, goed. Nee, ja, dus ik dacht, ik ga het gewoon maken. Zijn er voorstellen waar je op voorhand nee tegen zegt? Nee, hè? Nee. Nee, nee, ik denk ook niet. Ik denk dat je echt de meest waanzinnige dingen kunt bedenken. En hoe gek, hoe lief het er erbij is. Absoluut. Oh, ik vind het heel erg leuk. Ook leuk. Ja. Ja. Jongens, mag ik jullie een heel fijn uh, jaarwisseling wensen? Ja. En hetzelfde. Het einde van 2020 is eindelijk hier. Ja. ja. Laten we hopen dat het volgend jaar beter wordt. Dat we met z'n allen gezond blijven. En uh, dat we een, uh, een mooi en nog bijzonderer 2021 tegemoet gaan dan dat 2020 was. En uh, ja, veel geluk en gezondheid natuurlijk. En we zien elkaar 10 januari. Kaarten kopen kan nog steeds via manman, de podcast, slash januari. En uh, doe dat, want dan zien we elkaar daar met de, de tiende aflevering. Cheers, Tjus. Cheers. Cheers. Cheers. Dit was Man, Man, Man, de podcast. Deze aflevering ging over de winter. De rillingen lopen me koud over de rug.